Zie je me kuiten, Om dit te doen, hoef je niet eens naar Is het wel goed? Erschuik ik op het pad? Want een gevaarde man, nou dames, wat je dan? Kijk eens in mijn keel, we zien elkaar buiten. Om dit te doen, hoe kun niet eens naar buiten? Kruiten. Misschien is het wel goed. Erschuik ik op het pad? Want een gevoel. Klik op de voet, een